Ik moet u waarschuwen voor het nu volgende verhaal over de kwinkslagen. Ik heb het beluisterd en uh, nu weet ik het niet meer. Uh, hoe weet ik wat waar is bedoel ik? Ik weet zeker dat ik het niet weet, wilde ik zeggen, of geloof ik dat maar. Uh, ik heb last van kwinken. <laughs> Roos Ouwehand vertelt De Klinkslagen. Toen Joost op een donkere middag in de winter de thee binnenbracht, zat zijn meester bij het haardvuur te lezen. U, u bederft uw ogen met uw goedvinden. Zal ik de lamp aan doen? Die vlammen geven niet genoeg licht. Trouwens, u bent nu al dagen doende met al die boeken, zonder lichaamsbeweging. Men moet oppassen, want door te veel lezen kan men gemakkelijk het verstand kwijtraken... als ik zo vrijmoedig mag wezen. Baka praat. Lezen ontwikkelt de geest. Dat merk ik nu ik in de bibliotheek, die mijn goede vader mij heeft nagelaten, een hele rij hoogstaande werken heb ontdekt, die ik haast vergeten had. Wist jij bijvoorbeeld wel dat alles verklaard kan worden, Joost... Alles, de dag en de nacht, de regenboog en de volle maan... ...alles is gewoon wetenschappelijk te begrijpen... ...als men de hersens er maar bijhoudt. Voor bijgeloof en rare dingen is geen plaats in het verlichte denken van een heer. Zoals u wilt. Hmm. Maar een kleine wandeling zou u goed doen, heer Olivier... ...door al dat zitten stollen de levenssappen. Ja, nou ja, Daar zit misschien iets in. Ik gevoel mij een weinig zitterig... Hoewel mijn geestesleven sterk verrijkt is... nu ik weet dat alles wat niet verklaard kan worden, niet bestaat. Je moet daar goed aan denken, Joost. Zeer wel. Mag ik erop rekenen dat u voor de maaltijd terug bent? Uh, ja. Oh, toch wel lekker, die koude wind om de verhitte schedel... Misschien had Joost gelijk. Men kan te veel van het verstand vergen. Zelfs al heeft men een reusachtig denkraam. Maar het geeft kracht om te weten dat alles verklaard kan worden. En dat andere dingen niet bestaan. Ach, als heer twijfelt men wel eens. En dat maakt zwak. Hé, <lacht> bammeswaggel. Hey, wat, wat een mooie roos heb jij daar. Hoe kom je eraan? Oh, heel hey. gewoon. Van de boom natuurlijk. Ach, onzin. Een roos groeit niet aan een boom en vooral niet als het winter is. Je moet me niets op de mouw spelden, jonge vriend. Ik speld niet. Het is echt waar, hoor. Maar het komt omdat het allemaal zo kaal is. En toen dacht ik ineens dat een bloem wel leuk zou wezen. Zodoende. Dat is nog gekker. Iets groeit niet ergens omdat je dat leuk vindt. Ik zal wel trek hebben in een persik. Maar daarom heb ik die nog niet ik zou best enigjes zijn. Wammeswaggel bukte zich... en na enige vroet in de modder bracht hij een blozende vrucht tevoorschijn. Kijk hier eens. Huh? <laughs> Alsjeblieft. Ja. Het is best een mooie. Maar misschien is hij nog niet helemaal ja. rijd. Dit, dit, dit kan niet. Het is onmogelijk. Waarom? Nou. Die dingen groeien toch in de aarde? Ja. Uien ook hoor, dat weet ik zeker. Ja, persikken groeien aan bomen. Maar niet in de winter... Je haalt toch een of andere flauwe grap met me uit, Wammers? Maar als je denkt dat ik me bij de neus laat nemen, vergis je je lelijk. Waar haalde je die vrucht vandaan? Wat <tot> mal, ik haalde hem uit de grond en niet uit je neus. Dat zag je toch wel? Maar als dat niet kan, kan je dan ook wel een uit de boom krijgen, hoor. Ja. Alsjeblieft, van de boom. <lacht> ah, een misselijke goochelkunst. Hoewel, de vruchten zijn vers... Dit is onverklaarbaar en daarom kan het niet. Het kan best hoor, alles kan, zei die meneer in het bos. Als je maar gelooft dat het kan, hmm. een reuze man. Hmm? Hart en zuur, geen perzik, geen wonder, de hele zaak kan niet verklaard worden en daarom bestaat u niet. Ik denk dat het de domme gebabbel van Wammes Wachel me een beetje in de war heeft gebracht. Maar ik zou wel eens willen weten wie die meneer in het bos is. Het moet een onverantwoordelijke man zijn die zulke onzin aan een eenvoudig iemand vertelt. Ha, het is eigenlijk misselijk. Hoe meer ik erover denk, hoe meer heb ik het tegen de borst uit. Als ontwikkeld heer weet ik dat alles wat niet verklaard kan worden, niet bestaat. Maar hoe gemakkelijk kan men het zielenleven van een onderontwikkelde in de war brengen door dingen die niet kunnen. Ik ga die figuur opzoeken en ter verantwoording roepen. Dat is mijn plicht als bommel en als hier. Met deze gedachte nam hij de weg die naar het donkere bomenbos leidde. En terwijl de schemering begon te vallen begaf hij zich onbevreesd tussen de stammen. Oh, het is lijkt me nog niet zo eenvoudig om de woonplaats te vinden van de bedrieger waar Wachel het over had. O, daar zie ik een huisje. Misschien kan de bewoner me de weg wijzen. Uh, uh, goedenavond. Uh, kunt u mij ook zeggen waar hier ergens een figuur woont die je uh, onzin aan lichtgelovigen vertelt? Goedenavond. Kijk, je bent aan het goede adres, mijn jongen. Ah, daar spreekt je mee. Kom binnen. Hm? Alleen zijn het geen licht, maar zwaargelovigen. Daar moet je wel aan denken, anders. anders komen we er niet. Huh? Oh, dit, dit, dit kan niet! Nee, dit, dit, dit kan niet. Waarom kan het niet? Je ziet toch dat het kan? Nee, maar het, het is onzin. De afmetingen deugen niet. Ja, aan de buitenkant heb ik duidelijk gezien dat dit een klein huisje is. Ja, en als de buitenkant klein is, moet het van binnen ook klein zijn. Dat spreekt. Je praat naar nou je verstand hebt, jongen. Ik ken heel wat lieden die van buiten klein zijn, maar van binnen groot. En ik ken grote, dikke figuren die een innerlijk hebben als een echt. U hoeft niet persoonlijk te worden... Deze enorme zaal kan niet verklaard worden en daarom bestaat hij niet. Maar ik sta er toch in. En dus moet er bedrog in het spel zijn dat ik hier verklaard wil hebben. Een kleingelovige. Nou, hij gelooft niet eens wat hij zelf ziet. Gezichtsbedroog, oplichting. Hier staat een gestudeerd heer voor u die zich niet met een appeltje in het riet laat sturen... Ik eis een verklaring. En ook wil ik weten hoe men persiken uit de grond kan halen. Dit is het gat van de deur. Ja, het is beter dat je vertrekt, want je aanwezigheid is gevaarlijk voor mijn woning. Ja, dat is het toppunt. Hoe durft u mij gevaarlijk te noemen? Alles kan, als je maar gelooft dat het kan. Maar als je niet gelooft dat het kan, ja, dan kan het niet. Daarom is het beter dat je mijn huis verlaat. Want anders zou het wel eens niet meer groot kunnen zijn. Jij ja, hebt een mini-geloof. Dat is de moeilijkheid. Ik, ik heb veel meegemaakt, maar zelden ben ik zo beledigd. En het zit mij dwars dat ik deze bejaarde vlegel niet beter heb kunnen ontmaskeren. Doordat de toren me sprakeloos maakte. Maar kom aan, ik moet proberen hierboven te staan. Eh, ik ga naar huis. Dan kan ik beter nadenken over het gebodene, terwijl ik tracht het te, te vergeten. Bovendien begint het donker te worden. Maar gelukkig kan ik niet verdwalen, want er is maar één weg. Doch nu wachtte hem een akelige verrassing. Voor zich zag hij niet één weg, maar een groot aantal paden die zich naar alle richtingen uitstrekten. Geruime tijd staarde heer Olly er moedeloos naar. Toen nam hij een besluit en begon op goed geluk te lopen. Ja, dit pad moet het zijn. Mijn fijn ontwikkeld richtinggevoel kan mij niet bedriegen. Daar moet ik op vertrouwen, want het verstand is de enige betrouwbare gids. Helaas, de duisternis begon te vallen zonder dat het einde van het woud in zicht kwam. De bomen kreunden akelig in de winterwind. En hoewel de voorttrekkende heer zijn kraag had opgezet... Oeh voeren de huiveringen hem door de leden. Richtinggevoel heeft, heeft uh, misschien niets met verstand te maken. Oh, ik geloof dat ik verdwaald ben. Maar kom wel, ik moet kalm blijven en verstandelijk te werk gaan. Dan kan er niets gebeuren. Uh, eens kijken. Uh, de maan, juist. De maan komt op in het zuiden. Uh, of uh, was het het oosten... Uh, wacht even, ik weet het beter gemaakt. De Poolster, die staat in het uh, noorden. Dat weet ik zeker. Maar... Uh, hmm, wie is de Poolster? Er zijn tenslotte erg veel sterren. Oh, oh, het is heel moeilijk om een heer met een groot verstand te zijn. Zo'n wammeswaggel heeft het veel gemakkelijker... omdat hij alles kan wat hij gelooft. Oh, ik wou dat ik die oude man meer kon vinden... Dit keer zou ik toch wel eens een goed en diep gesprek willen hebben... om precies te begrijpen wat hij bedoelt. Oh. Ach, verdwalen is heel vreselijk voor een heer. Wanneer ik nou maar wist waar die grijzaak woont. Zijn huisje is van buiten klein, maar van binnen erg ruim. Als je het wilt geloven. En, en ik wou dat ik er was. Als ik nu alleen maar kon geloven dat ik het zag. Oh, mijn God. Hoe moet ik dat doen? Ik geloof dat ik het huisje zie. Ik geloof dat ik het huisje zie. Ik geloof. Oh, oh, oh. Oh, oh. Kan je niet uitkijken? Huh? Dat valt maar over mij heen terwijl ik ligt te slapen. Oh, oh. Voor jongen. Oh, oh, oh, hoe komt u hier? Ik zei net dat ik geloofde dat ik uw huisje zag. En... en, en Wat? Nou... Wat geloof je? Nou... Niks. Huh? En daardoor maak je ongelukken. Je bent een beklagenswaardige mini-gelovige. Ja, daar gaat het nu juist om. Hoe leer ik geloven? Dat zou ik wel willen weten. Dat is een goede vraag. Maar de kwestie is of je het meent... Je moet er heel wat voor over hebben. Oh, maar dat heb ik. Geld speelt geen rol. En ik, ik heb er alles voor over. O, o, geld, om... geld. Met geld kan je geen geloof kopen. Nee. Maar goed. Ja. Ik zou ik... je een kans geven. Want ik geloof dat het je ernst is. Ja. ja. En je treft het. Hm? Ik heb hier in de omtrek een stam kwinker losgelaten. Het bos is in gevaar. Ze willen het omhakken. Omhakken? Maar de kwinken zullen de hakkers te denken geven, begrijp je wel? En nu zal ik jou morgen een van die kwinken sturen... om jou ook wat te denken te geven. Dan komt het geloof vanzelf. Een, een, een kwink? Een kwink. Die blijft bij je totdat je gelooft. Dat alles kan wat je gelooft. Ga in vrede. Alle wegen voeren hier vandaan naar huis... Krink. Wat is een krink die bij je blijft totdat je gelooft? Maar. Oh, hier is de rand van het woud. En daar heb je Joost? Dat is toevallig. Zoals u zegt, heer Olivier. Huh? Ik geloofde dat ik u hier zou vinden. Oh. En daar heb ik u, met uw welnemen. Goedemorgen, heer Olivier. Uw ochtendpap, met uw goedvinden. Oh, het is prettig om thuis te zijn. Vooral bij nacht en om te, En Eigenaardig wat ik gisteravond allemaal voor onzin in het hoofd heb gehaald. Dat was bij maanlicht in het donkere woud, Joost. Je kunt nooit raden wat er allemaal in me omging. Zegt u dat wel, heer Olivier? Het zou me te ver voeren, wanneer u mij toestaat. Ja, ja, Ach ja, iemand met mijn gevoelig en diep gemoedsleven moet op tijd naar bed. Anders raakt hij de scherpte van zijn verstand kwijt. Dat is duidelijk. Stel je voor, ik ontmoette een grijzaard... en ik dacht toch werkelijk dat hij het over een kwink had. Stel je voor, een kwink. Nou, ik wil er niet meer aan denken. Zoals u wilt. Hm. Wilt u eitje zacht gekookt hebben? Huh? Oh, oh, oh. Oh, het is niets. Alleen maar een verlaten vogelnestje dat door de schoorsteen is gevallen. Hij was echter niet helemaal zeker van zijn woorden. Dat kwam omdat het vogelnestje zich op dunne takkenbeentjes in de open schouw had opgericht en met enkele pasjes de kamer binnenstapte. Kling. Oh, kling. Kling. Doe iets Joost we, we, we, we, Weg Gooi me de Gooi mijn het uit De trouwe bediende raapte met trillende handen een haartang op En trad bevreesd op de enge verschijning toe Dit kan niet Het weer zal in het nest geslagen zijn Wanneer ik me zo mag uitdrukken Hij klemde de tang stevig om de twijgen heen Er gebeurde niets anders dan dat het nestje uit elkaar viel. en in pluisjes en takjes op het kapet terecht kwam. Net als ik dacht. Maar het is wel een bende met uw goedvinden. Ik zal even een stoffer en blik halen. Heer Bommel liet zich met een zucht op het bed zakken. en wiste zich het voorhoofd af. zonder te merken dat het matras op een vreemde manier. onder zijn bed uitzakte. Dit is zeer betreurenswaardig. Ik meende dat u uit uw bed was gevallen. maar het schijnt mij dat u door uw bed bent gezakt, als u mij permitteert. Hoe kwam dat met uw welnemen? Heeft het soms iets met dat vogelnest te maken? Yeah. Het noemde zichzelf een kwink... Weet u nog wel? Ja, ja. En dat leek me niet geheel normaal als ik zo vrij mag zijn. Ech, is onzin. Allemaal verbeelding van gisteravond. Toen heb ik mij door vermoeidheid allerlei muizenissen in het hoofd gehaald die er nu weer uitkomen. Ik, ik wil er niets meer over horen, Joost. Oh. Het zakken door een bed heeft een heel logische verklaring. Net als een, een vogelnestje in de schoorsteen. Het is een onnatuurlijke toestand met uw goedvinden. Ja. Ik heb nog ja. nooit een ledikant gezien dat zo vernietigend was doorgezakt. Ik kan dat niet normaal vinden, heer Olivier. Wat is onzin. Er is een heel normale verklaring voor, als je begrijpt wat ik bedoel. Help me liever hier uit te komen. Ik zit beklemd in het matras. Deze houding is heel drukkend voor iemand van mijn stand. Daar had de trouwe bediende begrip voor. Zonder verder aarzelen greep hij zijn werkgever en zette zich tegen de rand van het ledikant af... Om hem tussen het bedgerief uit te kunnen trekken. Oh, dit is zeer betreurenswaardig. Hoe kon dit gebeuren? Een heer van uw stand hoort nee. niet in een klerenkast. Nee. Het is niet normaal als het mij toestaat. Ja, niet, niet normaal het is een hele logische verklaring. Je hebt te hard getrokken, als je begrijpt wat ik bedoel. Enkele minuten later verliet heer Olly zijn slaapvertrek om naar beneden te gaan. Hij had zijn buil met water gekoeld de schrammen met pleisters bedekt... en zijn jas aangeschoten, zodat hij zich weer wat beter voelde. Uh, een vervelend begonnen dag. Maar dit soort dingen kan gebeuren. Pas op hier, Olivier. Kijk uit. U kunt een ongeluk krijgen met uw goedvinden. Pff, onzin. Ongeluk bestaat niet. Alles heeft een logische verklaring. Maar, maar op de trap treden onder u. De stoffen. Heer Bommel beschreef een reuzeslinger door de lucht en het was duidelijk dat die slecht zou aflopen. Maar gelukkig verloor de toegewijde bediende zijn hoofd niet. Met grote tegenwoordigheid van geest greep hij een gemakkelijke stoel en terwijl hij die voor zich uitduwde, snelde hij op de trap toe. Hij kwam maar net op tijd. De vallende heer kwam in het meubel terecht en zakte door de zitting die niet tegen dit soort gebeurtenissen bestand was. Oh! Hoe bestaat het? Oh, ja. Dit is te veel. Ja. Het is niet normaal ja. als ik mij zomaar nee, ga drukken. Heel heel he he he he normaal. Ik ben van trap gevallen. Heel gewoon. Maar deze houding is niet vol te houden voor iemand van, van mij stand. Oh. Hou me eruit, Joost. Hm. De knecht trachtte te gehoorzamen. Maar zijn meester was hm. dusdanig in de gemakkelijke stoel beklemd geraakt... dat het gewone trekken en duwen niet hielp. Daarom legde hij ten einde raad het meubel voorover op de grond. En terwijl hij zich vasthield aan de poten, begon hij met grote kracht tegen het ondereinde van zijn werkgever te duwen. Oh, oh maar, maar, maar, maar, maar, dat gaat zo niet. Ha, eh, ah, lieverd je meubelmaker of, of de dokter. Dit eh, oh. is de enige manier. Ja, alles zeer betreurenswaardig. En eh, meer dan van mij verwacht. Hé, oh, eh. hey, Bent u daar? Oh. Juist toen Tom Poes door de voordeur binnenstapte... slaagde Joost erin om zijn werkgever uit het houtwerk te drukken. De ongelukkige heer zuiste boven de fris geboende vloer op zijn jonge vriend af... en raakte hem vol in de tors... zodat ze beiden naar buiten vlogen en een eind verder in een plas tot rust kwamen. Waar moet ik heen... Heer Olivier zegt nu wel dat alles logisch te verklaren is. Maar hij is toch wel erg bevattelijk voor ongelukken. Dit gaat nu de hele morgen al aan. duurt nog lang voordat de avond valt. Ik houd mijn hart vast voor de toekomst als het met mij toestaat. Oogje, oogje, oogje. Joost is te ver gegaan. Stel je voor, met platte schoenen heeft hij me uit mijn stoel geschoten. Zodat het een wonder is dat ik ongebroken op kan staan. Maar, wat is er eigenlijk aan de hand? U ziet eruit alsof u een ongeluk hebt gehad. Ja. En waarom heeft Joost u geschoten? Oh, dat is een heel verhaal. Uh, wacht even, dan steek ik een pijp op. Zodat ik het je rustig kan vertellen. Oeh. Oh, oh. De tabak is nat geworden. In die plas natuurlijk. Ach, alles heeft een natuurlijke verklaring. Maar Joost die maakt mij me zenuwachtig met zijn praatjes over het aantrekken van ongelukken. <lacht> Vooral omdat alles vanmorgen een beetje tegenliep... en omdat er een vogelnestje was dat Kwink zei. Ik zou het bijna gaan geloven als heer zijnde die het in het donker van het nachtelijk wou... toch al moeilijk genoeg heeft gehad. Hij wierp de brandende lucifer achter zich... zonder op te letten dat zich daar een geopend benzineblik bevond. Het strijkstokje verdween naar binnen en... Natuurlijk, je olivier, weer. Dit gaat nu al de hele morgen aan met uw goedwinden. Wat moet hier van het einde zijn, jonge heer? De, de hele morgen al, hè? Daar moet wel iets vreemds achter zitten. Maar eerst zullen we heer Olly voorzichtig naar binnen dragen om hem te kunnen verbinden. De stakker is helemaal geschroeid en verdoofd. Een half uurtje later lag de ongelukkige heer dan ook in winsels gehuld op het bed dat Joost van een nieuw matras had voorzien. Tom Poes wachtte ongeduldig op het bijkomen van heer Bommel. Want hij wilde hem zo gauw mogelijk vragen wat er aan de hand was. Maar plotseling werd de stilte in het ziekenvertrek verbroken door een ritselend geluid werd veroorzaakt door de tabak in heer Ollies pijp, die krallerig omhoog rees en tenslotte met een plop op het nachtkastje belandde. Hela, wat moet dat? Wat is er met die pijp aan de hand? Op het ogenblik even werkeloos door stellig toestand van ongelukkige, Kom even uitblazen. Is wel nodig, want werk van Kwink is zwaar. Kwink? En wat is het werk van een kwink dan wel? Kwinken, natuurlijk. Ongelovige kwinken, totdat hij <laughs> ongelukkiger wordt. En ongelukkiger wordt meestal ongeloviger. Tom Poes had genoeg gehoord. Hij stak bliksemsnel zijn hand uit en greep het propje tabak voordat dit een poging had kunnen doen te vluchten. Heer Bommel had het over een woud waar hij gisternacht is geweest. Ik denk dat ik die kwink maar eens ga terugbrengen naar waar hij vandaan komt. Waar woon je? Hmm, nu lijkt het toch gewoon op een plukje tabak. Is er iets mee, jongen? Wat praat je in je vuistje? Geloof je dat die je kan verstaan? Nou, dat is goed. Ik hou van gelovigen. Hela, bent u misschien degene die kwinken aan ongelovigen geeft? Aan mini-gelovigen. Ja, die ben ik. Kom binnen. Hier heb ik een van uw misselijke kwinken. Ik kom hem terugbrengen. Wat is dat? Wat kom je me brengen, zei je? Hm? Dat is mee, jongen. En ik smoke niet. Dit is een kwink. Ik heb hem gevangen nadat hij hier Bommel van het ene ongeluk in het andere had gestort. En nu moet u hem weer terugnemen. Oh. <laughs> is dat het? Hm? Nee, dan heb je het verkeerd begrepen. Een kwink ik aan tabak, of, of stofjes, of, of, of takjes, of rommel gebruiken als hij zich zichtbaar wil maken. Maar daarom is die tabak nog geen kwink. Hm, ik dacht al zoiets toen hij geen antwoord gaf. Maar waar is de kwink dan? Die is nog steeds bij Bommel natuurlijk. En daar blijft hij. Totdat hij gelooft dat alles kan wat hij gelooft. <tied> wat is dat nu weer? Hij kan als heer ook niet even het bewustzijn verliezen... of men maakt er misbruik van door hem in de winsels te leggen. De dokter met uw goedvinden. Ja, kijk, kijk. We ja. voelen ons weer wat beter, zie ik. Oh. Ja. Maar dat is heel onverstandig. We moeten niet neerslachtig worden en uit bed vallen. Hoofd omhoog, ook al ziet alles er een beetje donker uit. Kom aan, we zullen beginnen u uit het verband te ja. halen om uw kwetsuren eens te bekijken. Oh, ik voel me helemaal niet beter. Het gaat helemaal niet zo goed. met me. ho ho Hoewel alles logisch te verklaren is uit een samenloop van omstandigheden bedoel ik. Het, het, het komt, komt allemaal van de perzik van Wammerswagel, als u begrijpt wat ik bedoel. De dokter bevrijdde heer Olly uit zijn zwachtels zonder te merken dat de winsel zich op een slordige wijze om zijn eigen voet... en die van de patiënt slingerde. Zo, de builen en schrammen helen vanzelf wel. Ja. Daar hoeven we ons niet zo ongerust over te maken. En oh. verder moeten we vooral voorzichtig zijn. Ja, ja, ja. U bent ernstig geschokt, meneer Bommel. Nou. Maar rust en ontspanning zullen u er wel weer gauw bovenop helpen. Oh, goed, ja. Alles een beetje kalm aandoen, ja. vooral alle trap lopen. Ja. Ik zal u ondersteunen, komt u maar. Ah. Joost! Joost! Heer Olly is in gevaar. Dat is heel betreurenswaardig. Ik dacht dat ik de kwink te pakken had, maar dat was niet waar. Hij moet nog in slot Bommelstein zijn en daarom kan er van alles gebeuren. Dokter Baboon is juist bij hem. Niet lang daarna lag heer Olly opnieuw te bed. De dokter had hem, met voorbijzien van zijn eigen kwetsuren, gezwachteld en bepleisterd. De patiënt is ernstig verzwakt door een dubbele schok. Het komt mij voor dat hij van de ene fataliteit in de andere is geraakt. Een ernstig geval. Elke beweging die de leider maakt kan tot een catastrofe leiden. Daarom schrijf ik voorlopig al gehele bedrust voor. En behandel hem voorzichtig. De mogelijkheid van besmetting is niet uitgesloten. Besmetting? Bedoelt u dat het kan overslaan met uw goedvinden? Het is niet onmogelijk. Ik kom morgen terug. Goedendag. Besmetting? Dat is zeer betreurenswaardig als ik me zo mag uitdrukken. Ik geloof niet dat ik de kwaal van heer Olivier zou overleven. Oh, ik denk van niet. Heer Bommel is met een kwink opgescheept. Een soort plaaggeest. Waarom weet ik nog niet. En ik kan niet veel doen voordat ik dat weet. Laten we nog maar even geduld hebben, Joost. Burgemeester Dikkerdak zat ingespannen een kaart te bestuderen... toen zijn ambtenaar eerste klasse na een korte klop binnentrad. Straks, Doorknoper. Straks. Ik kan nu niet gestuurd worden. Dit zijn de plannen voor de stadsontwikkeling... in het gedeelte van het bos dat deze week van bomen gezuiverd wordt. Daar kom ik juist voor. Er zijn daar moeilijkheden. De houthakkers hebben het werk erbij neergegooid, burgemeester. Het is nodig dat u er persoonlijk naartoe gaat om het moreel te verhogen. Moreel verhogen? Dat begrijp ik niet... Het zou toch wel om kortere werktijden of hoger loon gaan? Het gaat om het moreel. Daar deelde de heer Kaalzager mee telefonisch mede. Hij is de voorman van het karwei, een heel kundig ambtenaar. Een vreemde zaak. Zo'n houthakker heeft toch alles wat hij maar wensen kan? Lekker zagen en kaal maken en hakken en slaan en lawaaien. Wat doet zo'n figuur met een afgezakt moreel? Stop eens even, sleuteldraaier. Dan lopen de twee. Met die lieden moet ik praten. Wat is er aan de gang? Jullie zien eruit alsof er een ongeluk gebeurd is. Praat me er niet van. Er is hier niet te werken. Alles loopt tegen. De pijlen slaan in je laarzen waar je bij staat. En de takken smakken op je test. En mijn maat hier heeft een eikel op zijn neus en een wortel op zijn gaan. Ja, ja, dat zijn van die kleine tegenslagen die bij het vak horen. Maar daar kunnen we toch wel tegen? Ja, jij misschien wel, maar wij niet. Op deze manier is het werk niet leuk meer. Wij houden er in ieder geval mee op. Een slapheid. Welvaartsverschijnselen. Een eikel op zijn neus. En dat noemt hij houthakker. Oh, ik moet dus een hartig woordje met de voorman spreken. Nu wilde het toeval dat deze aan het werk was... op een plek die de dienstauto moest passeren. Op kundige wijze had hij een over het bospad leunende woudreus doorgezaagd... En juist toen de fraaie limousine in het beeld kwam, begon de stam. Oh, uh, wacht even. Donders, ook daar nog. Het kon er nog net bij. Maar dit is de laatste druppel. Het was echt mijn schuld, niet hè? Ja, de mijne zeker. Ik wil onmiddellijk de opzichter spreken. Die ben ik. Kaalzager is mijn naam. Aangenaam, kan negen man onder me. De eerste vier zijn door een boom getroffen. De volgende drie zijn in het drijfzand geraakt. En de laatste twee zijn net zwaar verbonden weggegaan. We waren met z'n tienen en daarvan ben ik de laatste. En nu ga ik ook naar huis toe, want ik heb er genoeg van. Goeie reis verder. Een stelletje, ongescholde houthakkers. Ze weten niet hoe ze een boom moeten omleggen. En als ze hem dan zelf op het hoofd krijgen, doen ze dat een ongeluk. We moeten zo vlug mogelijk naar de stadsleutel draaien. Ik moet ingrijpen, anders komt hier niets van terecht. Uh, zoals u uh, wilt, burgemeester... Ze zijn hier wel aan het werk geweest. Er is heel wat hout omgehakt. Maar daar heeft niemand iets aan wanneer de rest van het bos overeind blijft staan. Ik zal persoonlijk zorgen dat hier een schone kale vlakte ontstaat... ...zodat er gebouwd kan worden, hoe dan ook. De groei van de stad mag niet... Verhip, de burgemeester zakt in de grond. Drijfstand, net als die drie houthakkers. Ik had het kunnen weten. Het deugt hier niet. Met veel moeite slaagde de chauffeur erin de burgemeester op de vaste grond te trekken. Waarom blijf u rustig zitten? Even bekomen van de schrik. Weet u wel? Schrik? Ja, ja dat valt niet mee. zou deze plek werkelijk ongeluk brengen, sleuteldraaien, We vallen van de ene ellende in de andere. andere. Het zou best kunnen. Ik voor mij geloof wel in ongeluksplekken. Alles is mogelijk. Behalve wanneer het niet mogelijk is, zeg ik altijd maar. Mis me, jongen. Alles is mogelijk. Wanneer men maar denkt dat het gebeuren kan. En wanneer men dat niet gelooft, dan kan er niets. Maar iets laten gebeuren met geweld... leidt tot rampspoed. En daarom kan men beter hout sprokkelen... Dan bomen omzagen wanneer men hout nodig heeft. Ja, ik heb helemaal geen hout nodig. Alleen maar ruimte. Ruimte moet ik hebben. De burgerij breidt zich uit en daarom is ruimte het belangrijkste wat er bestaat. Och jongen. Alles is zo groot als men gelooft. De echte ruimte zit in je hoofd. Bij sommige lui wel. Nee, goede man. Iedere burger heeft recht op een woning en daar moet het bos aan worden opgeofferd. Heel aardig hoor, al die stammen. Maar wie kan daarin wonen? Ik. Zo'n onzin heb ik nog nooit gehoord. Een huis is zo groot als men gelooft. En zonder geloof is een huis nooit goed. Trouwens, een ongelovige moet van de bomen afblijven. Laat je dat gezegd wijzen, mijn jongen. Ik verdoe hier mijn tijd met een demente stakker. Ah. Die hoort in het huis, sleuteldraaier. Maar om ah. dat te kunnen bouwen, moet eerst het woud plat. Zo zie je. Het zal je slechter gaan... Als je aan het bos komt, zullen de kwinken je slaan. Heer Bommel was die middag heel voorzichtig uit zijn bed gekomen. En nu zat hij op een bankje onder de slingerwinden van de Westertoren. Als u nu niet te veel beweegt, zal er misschien niets gebeuren. Die kwink is het gevaarlijkst als u iets doet. Zeg dat wel. Maar het is heel vreselijk voor een beweeglijk heer... die gewend is om alles zelf te doen en de handen uit de mouwen te steken. Oh, ik begin te vrezen dat het ongeneeslijk is, jonge vriend. Hoe komt u eigenlijk aan die kwink? Hm? Waarom hebt u hem gekregen? Uh, die uh, oude baas in het bos heeft hem mij gegeven. Kijk, alles is mogelijk wanneer men gelooft dat het kan. Uh, ja, dat geloof ik niet, maar het zou wel gemakkelijk zijn... Een geloof kan men krijgen wanneer men een kwink heeft... totdat men hem kwijtraakt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, niet helemaal. U ja. bedoelt zeker dat men geloof krijgt door veel problemen te ja, hebben? Ik bedoel wat ik zeg. Maar het is te moeilijk voor jouw leeftijd, denk ik. Je begrijpt nog niets van een Kwink? Kwink? Um, hoe denk je over een kwink praten, Bobbel? Dat is toevallig. Uh, uh, ik keer net terug uit het bos waar ik een kindse grijs had ontmoeten die het over kwinken had. Oh, ja, dat is u aan te zien, burgemeester. Aan uw pak bedoel ik. Typisch kwinkenwerk. Kijk, het is zo, alles kan als men maar gelooft dat het kan. En als men dat niet gelooft, kan men een kwink krijgen. Al weet ik dan ook niet hoe. Oh, dat is baarlijke nonsens. Baarlijke nonsens? Heer Olly greep een tak van de slingerwinde om nee. zichzelf waardig overeind te trekken. Nonsens! Hier staat een heer die een sprekend voorbeeld is van het werk van een kwink. Bond en blauw en lelijk verstuikt. Maar alles wat er is gebeurd kan logisch verklaard worden en daarin schuilt de moeilijkheid. Pas op heer Olly! Die klimkant komt naar beneden! Oh. Oh. Oh. Geholpen door zijn chauffeur slaagde de burgemeester erin zich uit de klimop los te maken. Zonder afscheid te nemen vervolgde hij zijn weg in een slachtige toestand. Ik voel me lang niet goed. Zo'n tochtje naar het bos gaat je niet in de koude kleren zitten, sleuteldraaier. Je had me wel eens mogen waarschuwen dat het zo gevaarlijk is. En Bommel gaat niet vrij uit met zijn winger en zijn kwinkerenpaat. Die is ook in het woud geweest, wil ik wel. Lappen en pleister, het is meteen te zien... Die buurt moet plat, Dat praat niemand meer uit het hoofd. Eh bien, wat schort eraan, Amis? Van alles, Marquise. Het is het bos. Daar deugt het niet. Afgeknapte houthakkers en een boom over de radiator. Ook drijfstand trouwens. Typisch kwinkenwerk Daarop vertelde hij in korte trekken wat er in het bos gebeurd was en vervolgde toen zijn tocht naar huis. Eh bien. een stuitend verhaal. Maar toch, toch schuilt er een lichte kern in deze bijert van grofheid en platgeweld. Daaruit blinkt bij de kwink als een zinderende waarheid tegemoet. Een verloren gewaand kleinhoed dat in deze chaos ongerept aan het daglicht komt. De kwink, in kwalm en smok in roet en rook... Ja, ja, ja, val realistisch, hedendaags. Daar de grauwen stinken, bijvoorbeeld. Daar vlieden de kwinken. Niet slecht, hoewel het stinken mij toch tegenstaat. Die plant stinkt, Joost, kan je niet wat beter afborstelen. Ik zou het zelf wel doen, maar je weet toch dat ik door kwinkslagen getroffen ben. Ik mag me niet bewegen, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar naturellement, kwinken vlieden niet, ze slaan. Ook onder het gemeen treft men poëzie. Och, Markies, uh, uh, dat is een uh, onverwacht oh. genoegen. <laughs> ik, ik krijg niet veel bezoek meer sinds ik last van een kwink heb. Ik heb er geen tijd meer voor, bedoel ik. Dat komt omdat ik van het ene ongemak in het andere val. Heer Bommel deed een pasje naar zijn bezoeker maar omdat hij niet in de gaten had dat een rank zich om zijn enkel geslingerd had, verloor hij zijn evenwicht en stort dreunend ter aarde. Oh, tja, ik begrijp uw bedoeling, Amissa. Hoewel uw poging om duidelijk te zijn u toch werkelijk overdrijft. Ik stel het echter op prijs, want door uw piasserij begint het wezen van de kwink mij steeds duidelijker te worden. En ook de herkomst van de kwinkslag is hiermede vastgesteld. Merci en au revoir. Dit gaat zo niet langer, heer. Het wordt tijd dat hier een einde aan komt, want het is nu niet leuk meer. Dat is zo. Als ik maar wist hoe. Ah, daar ben je door, Knopen. Luister. Er wordt daar in het bos niet gewerkt de huist een bejaarde oproerkraaier die door bijgeloof en geweld een houthakkerstaking veroorzaakt heeft. Het is toch wat, burgemeester? Men zou zeggen dat iedereen tegenwoordig beter weet. Nou, deze oude hakker niet. Hij zag er trouwens niet uit of hij iets van de tegenwoordige toestanden wist. Misschien is het wel een woonwagenklant of iemand die zonder vergunning in het woud woont. Zoek dat uit, dorknoper, zoek dat uit. Ik zal iemand sturen. Niks sturen, je gaat zelf. Oh. Dit is een belangrijk geval dat maar al te gemakkelijk kan overslaan. De schelm heeft mij beledigd en bedreigd met zogenaamde kwinken. Hij werkt op het bijgeloof en hij voorspelt ongeluk. Dat is gevaarlijk door knopper, dat is gevaarlijk. Just. Zelfs een nuchter iemand als ik zou in zijn zwarte praatjes gaan geloven. De magistraat stak een waarschuwende vinger omhoog... en trof de lamp die boven hem heen... <klaars> Ik zit met een moeilijke zaak, commissaris Bas. Ik moet van de burgemeester naar een oude zonderling die in het bos woont en die niet voor ruw geweld terugschrikt. Hij heeft geen papieren, zie ik, zodat hij wel in overtreding zal zijn. Is de schelm gewapend? Of is het een karatergeval? Daar kan ik niet achterkomen. Dikkerdak had het over bedreigingen met kwinken en ander bijgeloof, waarin onze voorschriften niet voorzien. Daarom had ik graag dat u even meeging. Natuurlijk. Als het een kwestie van messen of judo was geweest, zou ik gezegd hebben... ...neem Brigadier Snuf mee, die fietsteel. Maar voor gevallen van bijgeloof, ben ik degene die je moet hebben. Waar staat je auto? Van kwinken heb ik overigens nooit gehoord. Wat is dat nu weer voor onzin? De, de, de remmen werken niet. Ho, ho! Heer Bommel zat die middag in de prille lentezon op een bankje tegen de tuinmuur. Na zijn laatste val had de bediende Joost hem daar met grote omzichtigheid neergezet, na zijn blutsen en kwetsuren verpleegd te hebben. Kijk, als u deze paraplu boven het hoofd houdt, bent u ook vanuit de lucht gedekt met uw goedvinden. En hier hebt u een geneeskrachtige bouillon die u goed zal doen. Voorzichtig, beweeg u vooral niet overijld, heer Olivier. Nee, dankjewel Joost, het is heel aardig van je, werkelijk. Maar ik ben bang dat het te laat is. Met mij is het afgelopen. Het gaat van kwaad tot erger. Hier kan u niets gebeuren. U bent van alle kanten beschermd. Oh, oh, oh. Oh, het is allemaal heel. Fijn. Vreselijk. Oh, dit is geen leven. Het is meer dan men als heer logisch verklaren kan, bedoel ik. Ik weet nu dat ik eigenlijk bezocht ben... en dat ik het niet lang meer zal maken. Oh, het wordt tijd om een notaris te ontbieden, jonge vriend. Het is te veel voor mij geworden. Maar dat is mooi. Hm? Dan gelooft u dus in de kwinken. En als u gelooft die... dat alles kan, gaan die vanzelf weg. Dat is geen geloven, dat is weten... Als ervaren heer weet men zo langzamerhand wel wat er in het leven te koop is. Ellende, jonge vriend. En daar heeft men geen geloof voor nodig. Het spijt me nu toch werkelijk. Hm? U moet weten dat de remmen van de auto weigerden, Vreemd, want hij doet al twintig jaar dienst zonder klachten. Maar goed, de schadevergoeding zal geregeld worden... volgens de daartoe strekkende voorschriften ja. van de gemeenteverordening. Dat zult oh, ja. u wel prettig ja. vinden... Een mm. middelerwijl moeten wij verder op onze dienstreis. Wilt u ons een voertuig lenen voor een belangrijke tocht naar het ja. bos? Ja, de, de, de oude schicht naar het donkere bomenbos. Nooit. Van die tocht kan niets goeds komen. U kunt beter teruggaan en dat hele bos vergeten. Daar slaan de kwinken, Hier voor u staat iemand die weet waar u over praat. Zo. Ja. U doet dus ook al mee aan het verspreiden van bijgelovige praatjes. Ach. Van u had ik meer verstand verwacht, meneer mm -mm. Bobbel. Maar goed, we zullen dit onthouden Ach. en te voet verder gaan. Ja, ze doen maar. Ik weet wat ik weet. En ik ga mij nu heel stilletjes voorbereiden op het einde... dat onverwacht komt terwijl ik het zit te doen. Dat voel ik... Tegen het vallen van de avond zat heer Bommel berustend op een bankje, waar de ondergaande zon een roodachtig schijnsel op hem wierp. Oh, het is vreemd, jonge vriend. Hoe heb ik ooit kunnen denken dat alles logisch verklaard kan worden? Het is toch duidelijk dat ik een door kwinkslagen getroffen heer ben. Heel onrechtvaardig. En helemaal niet logisch, zegt u zelf. Hm. Hm? Die oude zonderling in het bos zal er wel meer van weten. Ja. En als u naar hem toe gaat, is er een kans dat u die kwink kwijt gaat, uh. lijkt me. Dat bos, dat deugt niet. Hm? Het ligt er vol met voetangels en klemmen en er valt van alles. En de dorens dringen door je jager. Hm? Hoe je dat wist, dat weet ik niet, maar ik heb je in de gaten, Bommel. De commissaris bedoelt dat u er verstand van schijnt te hebben. Hij meent geen kwaad hoor. Maar het zou erg prettig zijn wanneer u eerlijk vertelt wat er in het woud aan de hand is. Er is niets te vertellen. Niet aan lieden die alles logisch willen verklaren. Kom hier, jonge vriend. Ik heb er genoeg van. Gelukkig. Het beste wat u doen kunt is die grijzaard opzoeken... die de schuld van uw ongelukken is. Ja, baat het niet, dan gaat het niet. Mijn gestel heeft ernstig geleden en overal klopt het vooral mijn hoofd. Dat is een erg gevoelige plek... voor iemand van mijn stand. En wanneer men er de hele dag op valt... begint men op zijn laatste benen te lopen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Daarom wil ik alles doen... om die kwink kwijt te raken. Maar toch weet ik niet hoe dat moet, jonge vriend. Raak ik hem kwijt... door hem te geloven. Kijk, dat kan ik niet meer verwerken... nadat ik van de trap gevallen ben. We zullen zien. De hoofdzaak is dat we die vreemde oude man vinden voordat er opnieuw iets akeligs gebeurt. Op dat moment verdween heer Olly uit het gezicht. Hij was in een met takken overdekte berenkuil gevallen en die bleek aardig diep te zijn. Hebt u zich pijn gedaan? Het is het hoofd. Het is heel vreselijk. Die kwetslagen worden steeds maar erger in plaats van benen. Dat komt. ...omdat je in de kwink bent gaan geloven. De wegen der smart leiden tot geloof en wijsheid. Het gaat niet om wijsheid. Heer Bommel zou zijn kwink kwijtraken wanneer hij erin ging geloven. En kijk nu eens aan, nu is hij toch nog in een kuil gevallen. Wat is begrip toch moeilijk. Men raakt een kwink pas kwijt wanneer men gelooft... ...dat men alles kan wat men gelooft. En dat is heel wat anders. Die beklagenswaardige daar beneden... Die, die gelooft alleen maar in zijn ongeluk. En dat is dus wat hij krijgt. Oh, het, in mijn ongeluk geloven. De onzin. Het is weten. Ik weet dat ik door het ongeluk achtervolgd word... op grond van diepe ervaring. Oh, kunt u niet helpen? Hier Bommel is dus helemaal door het zand bedekt. Oh. Haast. Is niet helemaal. Een door kwinkslagen getroffenheid. Kan altijd zichzelf helpen. En dat is het enige waardoor hij zich redden kan. Tompoes had een klimplant losgemaakt die zich daar vlakbij om een boom slingerde. En nu wierp je het uiteinde in het gat. Pak vast, Olly. Ja. Dan kunt u zich uit de aarde trekken. Ja. En als die liaan sterk genoeg is, kunt u er helemaal uit klimmen. Oh, ja. Hulp is prettig. Zonder hulp uh. is het leven een eenzame zaak. Uh. Maar er zijn dingen die men alleen moet doen. Zoals bijvoorbeeld het geloven dat alles kan wat men gelooft. Ja, uh, best mogelijk. Maar als u een beetje hard had, zou u heer Bommel die kwink weer afnemen? Ik kan niet afnemen wat iemand zichzelf gewenst heeft. Dat zou diefstal zijn, nietwaar? U heer Bommel trekt sterk aan die leer aan. Zo trekt hij het ongeluk aan. Het is te gek. Ik kan het niet geloven dat al deze ongelukken alleen maar komen... omdat de heer Olly niet gelooft dat alles kan wat hij wel gelooft. De onzin. Kijk eens aan. Je geloof is erg verknoopt, mijn jongen. Maar misschien kan je heer Bommel ermee helpen. Daar ben ik weer bezig. Vlug, klim op die hoop aarde. Dan kunt u er gemakkelijk uitkomen wanneer ik u een hand geef. Wat bedoelt u, jonge vriend? Hij geloof niet dat dit allemaal gebeurt, omdat ik niet geloof dat ik... Ja, wat eigenlijk? Een goede list. In tijden van geloofsverwarring raakt men alles kwijt. Zelfs het geloof aan eigen ongeluk. Maar pas op... Er kan niets goed uitkomen. Oh, ik, ik kan dit niet langer. Ik doe niet langer mee, bedoel ik. Ik wou dat ik nooit naar het bos was gegaan... om je op het ongepaste van je gedrag te wijzen. Schaam je je niet op jouw leeftijd... om een heer van mijn stand een kwink op de hals te sturen. Ik eis dat je hem terugneemt, want dit is geen leven. Je wilde leren geloven dat alles kan wat je gelooft. Ja. Daar had je wat voor over. Zei. Ja. Maar bij de eerste lessen begin je al te huilen. Ja. Ja. Je bent geen fan. Ja, natuurlijk ben ik geen fan. Ik ben een heer van stand en, en ik, ik, ik, ik huil niet. Hij is weggegaan zonder mijn, mijn, mijn kwink mee te nemen. Oh, ik zie geen lichtpunt meer. Ik, ik geloof dat het met mij is afgelopen. Pas op! Een kuil! Achter u. Ah. Ah. Ah. Kom, hey Olly. Pak mijn hand nog een keer en klim eruit. Oh, ik heb de moed niet meer, jonge vriend. Oh. Wie weet welke rampen er dan zouden gebeuren. Ik blijf hier op het einde wachten. Laat mij maar alleen. Zo komen we niet verder. Zijn geloof in zijn ongeluk is zo sterk geworden dat hij een gevaar voor zijn omgeving is. Ik heb geprobeerd hem te helpen, maar dat heeft ook niet veel nut gehad. En toch moet hij hier weg, want deze plek deugt niet. Het wordt tijd om de zaak een beetje groter aan te pakken. Als ik niet oppas, begin ik ook te geloven dat er niks meer aan te doen is. Met deze gedachte verliet hij de noodlottige kuil... en draafde naar de rand van het woud, waar de hoofdweg naar de stad liep. Hij wist daar een telefooncel te staan, van waaruit hij hulp kon vragen. Gelukkig trof hij een willig oor. Reeds na vijf minuten stoof de ladderwagen van de Rommeldamse brandweer... luid bellend de stadspoort uit... Heer Olly, die diep verslagen op de bodem van de berenkuil zat... voelde de bodem dreunen en hij begreep dat er hulp naderde. Oh, hoe heeft Tom Poes dat kunnen doen? Begrijpt hij dan niet dat een heer die door zijn zwart geloof in een put geraakt is... daar niet door de brand weer uit kan worden gehaald? Ik ben niet te redden, want ik weet dat ik door mijn zwartgalligheid... alleen maar dieper kan zinken in mijn ellende. Al die pogingen leiden alleen tot nieuwe rampen... ...waar ik maar al te gauw onschuldig in Pas op! De bodem is hier niet te vertrouwen! Maar de bestuurder die aan uitslaande branden gewend was... ...had geen begrip voor die waarschuwing. Hij joeg zijn wagen dan ook voort... ...totdat hij plotseling in het drijfzand terecht kwam... ...en met de neus vooruit in de bodem begon te verdwijnen. De geschoolde bemanning aarzelde geen moment... Ze sprongen op de vaste grond... en na te hebben vastgesteld dat de ladders reddeloos verloren waren... begaven ze zich ordelijk weer kazernewaarts. Misschien kan ik een soort list gebruiken. Als ik die kwink nu een ogenblik af kan leiden... Met dit plan verzamelde hij een handvol twijgjes... boog zich opnieuw over de kuil... en vierp de takjes naar beneden... waar heer Bommel zat te broeden. Het is allemaal onzin... U doet aan bijgeloof, heer Olly. Wie gelooft er nou aan kwinken? Die oude heeft u wijsgemaakt dat u door het ongeluk achtervolgd zou worden... en daarom trekt u ongeluk aan. Ik weet wat ik weet. Dat is meer dan geloof. Ik weet dat er kwinken bestaan, omdat ik er een gezien heb. Dat leek maar zo. Ik heb ook wel eens gedacht dat ik er een zag. Maar het was gewoon een plukje tabak. Die oude man probeert ons wat wijs te maken... Heer Olly staarde met knipperende ogen naar boven, terwijl hij probeerde te begrijpen waar de jonge vriend naartoe wilde. Daardoor had hij niet in de gaten dat de twijfjes zich naast hem tot een takkerig figuurtje vormden. Hier! Hier hier ben ik! Kwink! Geloof je het nu? Hier, heer Olly, hier. Een tak. Vlug. Pak beet. Dan zal ik u eruit trekken terwijl de kwink in de takjes zit. Ja, een goed idee. Zolang de klink in de twijgen zit, kan hij mij niets doen. Met deze gedachte bezield, werkte hij zich uit de kuil. Beneden hem klonk een gemelijke uitroep en de klink viel haastig in pakjes uit elkaar. Dat was een mooie list. Ik had hem zelf kunnen bedenken. Je mag me in de war. Je zei dat de kwink niet bestond en ik dacht dat je het meende. Maar hij bestaat echt, zoals we gezien hebben. Maar u hebt nu ook gemerkt dat u van hem af kunt komen. Als u niet in hem gelooft, moet hij zich laten zien. En dan heeft hij geen macht over u. Oh, goed. Zou er dan toch nog hoop voor mij zijn? Oh. Kom aan, laten we naar huis gaan. En de kwink met al zijn ellende hier in dat akelige bos achterlaat. Ah. Oh. Ach... Nu wordt mijn getergde schedel ook nog eens door een vallende eikel getroffen. Oh, Dit alles is te veel. De ellende neemt geen einde. Hoe kan ik er niet in geloven? Een ogenblikje dacht ik dat ik helemaal vrij was. Maar nee hoor, ik word meteen gestraft voor mijn lichtzinnigheid. Dat komt omdat u er toch nog een beetje wel in geloofde. Daar ja, moet u helemaal vanaf. Ja, maar hoe moet dat dan? Ach, ik bevind mij een grote geloofsnood, jonge vriend. Waar moet ik in geloven? Dat zou ik wel eens willen weten. Hij liet zich voorzichtig op zijn handen en knieën zakken. En in deze houding begon hij zich huiswaarts te begeven. Want hij wilde geen risico's nemen door een hoogmoedige houding. Zoek je iets, Olly? Eh, uh, uh, oh... oh. ...zoeken. Neem, mevrouw dat dat niet zozeer. Maar, maar ik leid aan kwenkslagen, als u begrijpt wat ik bedoel. En dan moet men heel voorzichtig zijn... ...zodat ik liever geen risico's neem. Ach, maar Olly. Ja. Je hoort eigenlijk in bed, want je ziet er vreselijk uit. Oh. Maar dat is niks voor jou, hè? Met je geweldige wilskracht. Zolang je nog kunt kruipen, zal je niet gaan liggen... Ja. Jij kunt eigenlijk alles wat je wilt. Oh, nou, daar heb ik eigenlijk zo gauw nog niet aan gedacht. Hm? Ik, ik, ik kan eigenlijk alles wat ik wil. Ja. Dat hoor je nu maar eens net, Tom Hij kan er een voorbeeld aan nemen. Uh, ja. Soms heb ik het idee dat hij je je kracht niet gunt. Uh. Maar je moet je niet laten kleineren, hoor, Ollie. Zo is het. Ik wil geen ongelukken meer hebben. En daar is het mee uit. Zoiets is voor zwakken van geest... ...maar niet voor een heer van mijn stand. Wacht even, mijn jongen. Je moet eerst geloof leren... ...voordat je van de kwink af kunt komen. Deze houding past je niet. Want het geloof komt pas na de loutering. Hoho, oh, oh. De ogen zijn mij opengegaan... ...door de wijze woorden van de hoogstaande dame... ...die daar het bos uit loopt. Ik ben die kwink te slim af geweest. ...want ik kan nu eenmaal wat ik wil... Zoveel hardleersheid heb ik zelden meegemaakt. Misschien is de kwink daardoor te snel gesleten. En moet ik je een nieuwe geven? U ziet het verkeerd. Het ging toch om geloof? Ja. Heer Bommel is in zichzelf gaan geloven. Juist. Yes. Geloven in zichzelf? Geloven in zichzelf is bouwen op ijs. Maar wat men gelooft, ja. dat is waar. Zolang het ijs niet gaat smelten, is deze brodelaar van zijn kwink af. Jammer. Met meer geloof zou hij zulke mooie dingen hebben kunnen doen. Is... Heel jammer. De grijsaard schudde het hoofd en keek bekommerd naar een paar zwaar gebouwde voorbijgangers die vastberaden het woud betraden. Jammer. Ik ben een heer die zich door rampspoeden en kwinkslagen bewogen heeft en die als een gelouterd heer uit zeeën van leed naar boven is geworsteld. Als u begrijpt wat ik bedoel. En zelfs dat wordt mij misgund. Wat bedoelt u eigenlijk? Ik zal je een kans geven. Als je gelooft dat het woud niet omgehakt kan worden, heb je geen kwink meer nodig. Huh? Daar is geen geloof voor nodig. Door mijn persoonlijke ervaring weet ik immers zeker dat er ellende komt wanneer men hier gaat hakken. Dat is geen geloof, dat is zeker weten. Zeker weten is een soort geloof. Meer is het niet. En ook niet minder. Maar dan moet je wel goed oppassen, mijn jongen. Wat bedoelt hij nu weer? Het bos is nog steeds in gevaar. Hm? Hebt u die twee landmeters niet zien passeren? Nee. Ze hebben er dit keer een paar gespierde figuren voor uitgezocht... ...want ze geloven nog steeds dat het allemaal ongelukken waren. Die twee? Daar hoeft die grijzaar toch niet bang voor te zijn? Ik geloof niet dat de stakkers het ver zullen brengen. Dat weet ik uit eigen bittere ervaring. Help! Help! We zitten vast! We zitten er wordt geroepen! De roep af! Oh, zijn... oh, net als ik al dacht. Dit dus kon niet uitblijven. Wacht, jonge vriend. Ik moet je toch kunnen beschermen. We zitten klaar. Hier. Eigen schuld, Dikkebeld. Reeds bij de eerste blik was het duidelijk... dat de landmeters zich in ernstige moeilijkheden bevonden. Ze waren geheel omwikkeld... met de taaie stengels van de hoerakel. Een akelig kruid... dat mede aansprakelijk is voor de slechte roep... die het donkere bomenbos geniet. Wanneer men erop trapt... ...pleegt de plant omhoog te schieten... ...om zich aan de betreder vast te hechten... ...en ademnood en ander ongemak te veroorzaken. Het verbaast me niets. Ik geloof dat deze stakkers er lelijk aan toe zijn, jonge vriend. Hun eigen schuld. Hulp! Sta daar niet! Kan je niet iets doen? Ik geloof het niet. Het is jullie eigen schuld, bedoel ik. Ik geloof dat jullie er alleen uit kunnen komen als je het bos met rust wil laten. Oh. Dat geloof ik. Onzin. Ja. Dat kan me niet schelen. Misschien zijn dit gedresseerde planten. Ik wil niets meer met het bos te maken hebben. Als ik er maar uit kan. Um, we moeten een bijl halen. Dat zou niet helpen. Ik weet zeker dat we dan zelf in de ellende zouden komen. Geloof me, ik spreek uit ervaring. Nee, ik geloof dat we die brave lieden moeten geloven. En ik geloof echt wel dat de planten hen dan hm. verder met rust zullen laten. Maar tot zijn grote hm. verbazing oh. zag Tom Poes dat de greep van de rakel oh. plotseling verslapte. Zodat de planten in een ordeloze massa op de grond gleden. De landmeter stapte haastig uit het Lover en begaven zich met onzekere tred stapwaarts zonder goede dag te wensen. Dat is toch wel sterk? Zou dat nu van dat geloof komen? <laughs> wel nee, ik geloof dat het komt van wortelmoeheid. De plant was uitgeput, heel gewoon. Ach, als heer die in zichzelf gelooft, herinnert men zich plotseling allerlei dingen uit zijn jeugd. Over plant- en dierkunde. Maar bedoel... hoe is het met de kwinken? Mm -hmm. Oh, daar geloof ik ook in. Dat moet wel. Ze waren erg leerzaam. Hoewel ik hoop nooit meer iets van ze te horen. Oh, Kom aan, jonge vriend. We gaan naar huis, want ik verlang naar enige rust. Dit alles is te veel geweest voor mijn kwetsbaar gestel. Dat voel ik. Wij krijgen niet meer tussen die bomen, burgemeester. Kom, kom. Het is geen streek voor ons, Ik zal dat bij de vakbond aanhangig maken. De vakbond? Ja. Het is een verrassing dat u juist langskwam, mevrouw Doddel. Mm -hmm. Een prettige verrassing bedoel ik. U moet weten dat ik mij een tijd lang niet zo goed gevoeld heb. Mm -hmm. Het ene toeval volgde op het andere... Mm -hmm. zodat ik aan ernstige afwijkingen begon te lijken. Goed. Maar net toen het water me tot de lip gestegen was... heb ik u ontmoet. En door uw geneeskrachtige woorden ben ik weer een nieuwe heer geworden. Mm -hmm. En uh, nu is Joost bezig met... Uh, Excuzeer hier, Olivier... Daar is de burgemeester die u over een belangrijke zaak wil spreken. Het gaat hmm. over woudkwinken, zegt hij. Wat oh. hmm. jammer. Dat zal wel hmm. een paar uurtjes duren. Ik denk dat ik naar huis ga, Olly. Ik geloof dat dat gesprek niet lang zal zijn. En Joost is net met een eenvoudige, doch voedzame maaltijd bezig. Ik wilde u uitnodigen, ja? bedoel ik. Excuseert u mij even... Ja... Het spijt me wel dat je op dit uur nog moet lastigvallen, Bobbel. Ja. Maar de moeilijkheden in dat bosgebied stijgen me boven de bordenknoop. Ja. Zodat ik de uitbreidingsplannen voorlopig zal moeten opgeven als jij me niet helpt. Mm. En omdat ik geloof dat jij de enige bent die met kwinken om kan gaan... Dat, dat uh, geloof ik ook. Maar ik geloof niet dat ik iets doen kan aan uw moeilijkheden. Dus is het niet zo. U kunt het bos maar beter met rust laten, geloof ik. <tie> uh, oh. Waarom blijft u ook niet eten? Ik geloof dat Joost een goede maaltijd klaar heeft. We vieren het feit dat ik me weer zonder kwink kan bewegen... als u begrijpt wat ik bedoel. Oh, het is heel vreemd. Alles kan verklaard worden en wetenschappelijk worden vastgelegd... behalve het geloof van een heer dat bergen verzet. Hm. Ja, heel kleine bergjes... Want de heer gelooft alleen maar in zichzelf. Okay. En dat is wel iets waard, omdat men er klinken mee kan verdrijven. Maar zwagel is verder, want wat hij gelooft, is waar. Hm. Ik kan het niet volgen. Ik had het over de uitbreidingsplannen voor de gemeente... en nu gaat het ineens over de kerk. Huh? Maar de paté ruikt lekker. Ja, dat moet gezegd worden. Mm. Mm.